Na de aanvallen van afgelopen week... wil hij bekijken of de samenwerking toch verbeterd moet worden. In Amsterdam-West is gisteravond een man ingeschoten... in de omgeving van het Mercatorplein. is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het slachtoffer aanspreekbaar was. Er zijn meerdere mensen gearresteerd. en Op verschillende plekken in de stad heeft de recherche onderzoek gedaan. Het weer, een gebied met regen en motregen... trekt langzaam van zuid naar noord over het land. Overdag breekt in het zuiden soms de zon door... Er valt ook een enkele bui. Het noorden blijft bevolkt en regenachtig. De temperatuurverschillen zijn overdag groot. Op de Wadden wordt het 6 graden en in Limburg 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Once there was a wicked witch in the lovely land of Oz. And a wickeder, wickeder, wickeder witch there never, never was. She filled the folks in Munchkinland with terror and with dread. Till one fine day from Kansas Way, a cyclone caught a house that brought the wicked, wicked witcher doom as she was flying on her broom. For the house fell on her head And the coroner pronounced her dead And through the town the joyous news was spread Oh, witch, the wicked witch, ding dong, the wicked witch is dead. Wake up, you sleepy head, rub your eyes, get out of bed. Wake up, the wicked witch is dead. She's gone. The bells are ding down the merry o sing it high, sing it low. Let them know the wicked which is dead. gebreidere versie van dat liedje Ding Dong Do, Which Is Dead. En het werd gezongen door Jell, die dat in 1961 opnam omdat ze toen een plaats maakte onder de titel de Harlem uh, Young Songbook. En daar hebben we allemaal liedjes van deze componist, Harold Arlen. Daar gaat het om, die componist, die heeft een heleboel uh, repertoire geschreven in de jaren 20 is al mee begonnen, jaren 30, 40 en Etcetera. En een aantal van die liedjes heeft Alfred Yell dus met het orkest van Billy mee in 1961 op de plaat gezet. En dat ding dan, The Witches' Dead, was dus uh, heel veel gedownload naar dat bekend werd dat Margaret Thatcher op 89-jarige leeftijd was overleden. Goedemorgen, dit wordt de derde uur de nacht ging te anders hier bij de Vara op Radio 1. En in de derde uur was gebruikelijk het leukste Sprekers met koppen van afgelopen zaterdag. Er is het cabaretfragment met onder andere Dolf Jansen. Je krijgt twee kolomstoren, namelijk de column van Hans Lebes en die van Wim Daniels. Zo vanaf ongeveer half vijf is dat allemaal te beluisteren. Maar voor die tijd nog even wat aantrekkelijke muziek. Bijvoorbeeld van de band die ik nu laat horen. En de afgelopen avond een optreden gaf in het theater Vredenburg in Leidse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 So I live. Tonight, carry me home. Tonight, carry me home. Carry me home. The moon is on my side. I had no reason to run. So, will someone come and carry me? Home? So let's set the world on fire And we can burn brighter than the sun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 We wil ze nog eventjes door toen ze te gast waren. En dat is alweer een tijdje geleden. 22 mei vorig jaar. In het ochtendprogramma van Giel. Je hoorde het gezelschap Fun. Afgelopen avond in Leidserijen Utrecht te gasten. Vredeburg om daar een optreden te doen. En je hoorde hun grote hit van vorig jaar. Onder de titel We Are Young. Dit is ook een grote hit van alweer een tijdje geleden. En zal vanavond ongetwijfeld klinken in 013 in Tilburg. Dan heb ik het over Skank Nancy. Die zullen daar optreden namelijk. Hier is hedonism nog eens een keer. I hope you're feeling happy now. I see you feel the pain, how it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. You still play the same mood now. What a special move for someone else. I hope you're feeling happy. discover you i see through all those smiles that look so right do you still have the same 1997 kan Kenensie hedonisme zal ongetwijfeld vanavond ook wel klinken... als ze optreden in 013 in Tilburg. Maar ze komen nog voor andere optredens ook naar Nederland toe... maar dan is het alweer zomer 8 juli. Zullen ze optreden Tivoli in Utrecht en 10 juli dan is Oosterpoort, Oosterpoort in Groningen aan de beurt... voor het optreden van uh, Skunk en Nancy. Iemand die je ook garen uh, spint bij optredens... dat is Mark Napfler. Mark Napfler die uh, 7 juni uh, een extra concert zal geven... in de IJsselhal in Zwolle. Een extra concert, omdat dat concert van 14 mei... dat hij geeft in Ziggo Dome, al lang is uitverkocht. Dus hebben organisatoren besloten... dat er nog maar een extra concert in Nederland moet komen... En dat wordt er naar de regio verplaatst. En dat is ook mooi. Helemaal naar Zwolle. Mark Nopvla, hier is hij met Redwood Tree. Een plaat van vorig jaar. Hunted down I came upon A place of ferns and grass Gathered to a redwood tree And now their footsteps pass.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 We'll mm oh, -hmm. Die staat ook in het teken van de tour die hij op dit moment maakt. En zoals ik al zei, hij komt twee optredens doen. 14 mei, dan is dat optreden van Mark Napfler in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dan zal hij vervolgens op 7 juni optreden in Zwolle. In Zwolle zal hij dan uh, optreden in de IJsselhalle. Er is ook 7 oktober dat het optreden van Fleetwood Mac... dat zal plaatsvinden in Dome in Amsterdam. Dat is reeds uitverkocht, maar mocht je alsnog interesse hebben... om Fleetwood Mac te gaan bekijken... na verluid zijn er nog kaarten beschikbaar voor het optreden van Fleetwood Mac... in Antwerpen, in het Sportpaleis zal dat plaatsvinden. En naar aanleiding van het optreden hebben de mensen van Fleetwood Mac... besloten om maar een paar nummers op te alsnog op hun plaat uit te brengen. Een ep gaat dat worden. Met zo'n uh, viertal nummers. Daarop zullen staan het nummer Set Angel en Without You. Hebben ze afgelopen week al ten gehoere gebracht... toen ze hun uh, tour starten in Ohio, Fleetwood Mac. Nou, die nummers heb ik niet op schikking. Er is wel op dit moment via YouTube een filmpje te bekijken... met een uh, opname van een van die liedjes, Set Angel en Without You. Daar gaat het om live opname. Maar naar vluit komen die twee nummers dan deze week op uh, DIP uit... in de loop van deze week. Dus zou ik het volgende week kunnen laten horen. Maar ik laat je even iets anders horen. Een uh, schitterend mooi nummer waarin vooral Christine McVeigh de hoofdrol heeft. Je hoort haar aan de vleugel. Het is opgenomen in een concertzaal vanwege de akoestiek. Songbirds. So Het rustpuntje van Rumors. Je hoorde Christine McVie en uh, Sunbird, zoals ik zei, het nummer is uh, opgenomen in een uh, concertzaal. En uh, dat leverde nogal wat problemen op, want toen vliet en met name Christine McVie dit, uh, dit op wilde nemen in de studio. Toen ze al zoiets van, ja, dit, dit klinkt niet echt lekker, dit uh, fragile nummer. En uh, ondanks het toevoeging van wat echo was het niet juvan van het Dus besloten ze om een concertzaal op te gaan zoeken. Niet elke concertzaal die uh, had de, de ruimte beschikbaar voor de opname van dit nummer. Maar goed, uiteindelijk hebben ze dan toch een uh, geschikte zaal gevonden voor dit uh, zeer fraaie songbird. En in oktober, dan kan je ze dus in Nederland gaan bekijken. Fleetwood Mac. Aan het eind van de week twee nieuwe nummers. Set Angel en Without You. Die dan op een EP'tje zullen verschijnen. Ja. Dit is nieuw. LB heet The Mighty Sky, met daarop de muziek van Beth Nielsen Chapman. Zodiacal Zydico is een van de stukken... Applaus. applaus voor Anouk. En dat applaus had klonk in Brussel alweer bijna twee jaar geleden... 30 mei 2011 toen gaf Anouk een optreden... voor een beslecht aantal luisteraars voor Studio Brussel. En daar werd deze opname gemaakt, Jorda Anouk, met het nummer Killaby. En Anouk, zoals bekend, die gaat in het najaar optreden... met een groot orkest in Gelre Dome, in het kader van Symfonica in Rosso... Een aantal optredens zullen daar dan zijn. En hoeveel het wordt, we zullen het zijn tijd allemaal horen. Maar eerst moet ze het Songfestival zien te winnen. De Eurovisie Songfestival. Want dat is ook belangrijk met het nummer Birds. Daarvoor hoorde je dan Beth Nielsen Chapman... met het nummer Zodiacal Dico. Een liedje uit het verleden. Je kent het wellicht van Wilson Pickett. Die heeft er destijds een bescheiden hit mee gehad. Maar Wilson Pickett, die componeerde dat samen met Bobby Womack. Hier is de versie van Bobby Womack. Dan heb ik het over het nummer Bobby Womack. Of over het nummer I'm a Midnight Mover. Move, nu toch een keer in de uitvoering van Bobby Womack. In 1968 kwam dat zo dadelijk. Dan hoor je het leuks uit Spijkers met koppen van afgelopen zaterdag. Je hoort de columns van Hans Lebbes en Wim Daniels. Er is het cabaret met onder andere Delof Jansen. En er is ook een optreden van de Rootsriders... die een tribute hebben aan Bob Marley. Maar voordat je die column van Hans Lebbes gaat horen... is er even een muziekje. Een muziekje van Katie Melua... The closest thing to crazy. How can nothing come standing strong yet feel? Ik laat even uh, Ketjie Meloe voor wat het is voor een uh, spookrijder. Inderdaad, er is een spookrijder gesignaleerd op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Rijdt u op de weg, dan komt u tussen Hoger Heide en het knooppunt Markiezaat een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus rijdt u op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen, dan komt u tussen Hoger Heide en het knooppunt Markiezaat een spookrijder tegemoet. En wij gaan weer verder met Katie Meloe. Never Het is zover. Eindelijk gaan we de dementie groots aanpakken. Het Deltaplan Dementie komt eraan. De PVV had liever een Deltaplan Marokkanen gehad, maar er was geen meerderheid voor. Het Deltaplan Dementie, want het kan zo niet langer. Het water stijgt ons tot de lippen. Het aantal dementen rijst de pan uit. Er komen er te veel. Er zijn er nu 250.000. Dat kan nog net. Dat is nog te behappen. Die kan je binnenhouden. Maar straks lopen ze op straat. Een tsunami aan dementen. Heb je al eens achter een Alzheimer-patiënt gestaan die gaat pinnen? Ik wens je sterkte en neem wat te knabbelen mee. Mark Rutte in één keer al zijn verkiezingsverlof vergeten over al de menten. Nog even en ze presenteren het 8 uur journaal. Dat duurt dan tot half elf. Het... Het Delta-Plan Dementie kostte 30 miljoen, 30 miljoen per jaar. Acht jaar lang. Weet je waarom we nu ingrijpen? Omdat het duur wordt. Iemand heeft uitgerekend dat al die dementen op dit moment 4 miljard per jaar kosten. En in 2040 is het te dubbelen. Nou, dat is gewoon te veel geld. Dat kan dus echt niet. Dus het probleem is niet dat er 250.000 dementen zijn. Het probleem is dat het te duur is. En daarom moet er naar geld in de medicijn gestopt worden. Als we die dementen gewoon konden outsourcen naar Polen en daar verzorgen, ja, dan was het betaalbaar. Dan hoeven we niet 30 miljoen per jaar te investeren op zoek naar een medicijn. 30 miljoen per jaar, dan ben je in paniek hoor. Dat is een heel Filiaal van de SNS-bank, wat we er even doorheen jagen. 30 miljoen per jaar, dat is een hele coupé in de Vira. 30 miljoen per jaar. Maar ze zijn eindelijk wakker in Den Haag. Toen er 100.000 dementen waren, was er nog geen probleem, want de verzorging konden we betalen. Toen er 200.000 dementen waren, was er nog geen probleem, want we konden de verzorging betalen. Maar nu de opvang van dementen te duur wordt, gaan we naar een geneesmiddel zoeken, niet eerder. Als de bejaardenverzorgers dus meer loon hadden gehad en de opvang veel duurder was, waren we dus al jaren geleden met extra geld gekomen voor onderzoek. Stel, en ik ga nu rare dingen zeggen, want het is tijd voor een beetje humor. Stel dat bejaarden drie keer per week zouden douchen. Ja, ik weet het, ik ga nu richting science fiction, maar stel... <lacht> Dan was er veel meer personeel nodig. Doe je er zorg? En dan waren we misschien zes jaar geleden al met meer geld gekomen voor een medicijn tegen dementie. Fuck. Ik ben toch bezig. Ik ga nog verder. Stel. Hou je vast, hè? Stel dat iedereen in de dementenzorg evenveel zou verdienen als de baas van de ING. Die man verdient 1,2 miljoen per jaar. Wat een schijntje is voor wat hij doet. Deze man die achterlijk weinig geld verdient voor iemand met zulke buitensporige bijzondere kwaliteiten... en van onmisbaar maatschappelijke betekenis. Deze man die dreigt ons land te moeten verlaten... omdat ze in het prachtige buitenland hem wel op waarde weten te schatten. En dan zijn we verloren, dan kunnen we het schudden. Dan zal de ING een langzame pijnlijke bankdood sterven. Deze man verdient maar 1,2 miljoen. Ik schaam me dat we deze halfgod zo vernederen. Als iedereen in de dementenzorg dat zou verdienen, zouden we miljarden in een onderzoek naar medicijnen stoppen. Kortom, de politiek reageert niet op het mens dat leed met dit plan, maar op de centjes. En door de verzorging van dementen zo goed mogelijk te houden, heeft het zo lang geduurd voor ze wakker werden en er een deltaplan is gekomen. Van 30 miljoen. Voor 250.000 mensen alleen al in Nederland, wiens hersens in een spons veranderen. We hebben bijvoorbeeld 1,2 miljard uitgegeven aan Afghanistan, aan het deltaplan Taliban. Ja, de Taliban, want Afghanistan is ook afgerond, dan gaan we weg. Heeft ons 1,2 miljard euro gekost, maar heeft u één Taliban er in Nederland gezien? Precies, dus dat is mooi gelukt. Die zitten lekker vast in Afghanistan. Wat ik maar zeggen wil is dit. Waarom nu pas? Waarom heeft het zo lang moeten duren voor de politiek geld beschikbaar stelde voor een medicijn tegen deze klote ziekte? Waarom waren er zoveel dingen zoveel belangrijker? Weet je waar ik bang voor ben? Dat het lukt. Dat we over tien jaar de ziekte onder controle hebben. Dat het een kwestie van geld was. Dat we ooit besloten hebben een HZL aan te leggen die acht miljard heeft gekost en het landschap heeft verkloot om een half uurtje eerder in Parijs te kunnen zijn. En dat we voor dat bedrag een onderzoek tegen dementie hadden kunnen starten. En dat dus honderdduizenden Nederlanders alleen al voor niks een vreselijke dood zijn gestorven omdat het financieel nog helemaal goedkoper was, ze te verzorgen dan naar een medicijn te zoeken. Daar ben ik bang voor. Dank jullie wel. In my day to day Koperdiefstal. Koperdiefstal heeft ProRail het afgelopen jaar ongeveer 5,5 miljoen euro gekost. Om het Koperdiefstal tegen te gaan, zet ProRail nu speciale commando-teams in van eigen werknemers. Langs het 7000 kilometer lange Nederlandse spoorwegnet. En we praten hierover met Jeffrey Roes. Sir, yes sir! Ja, ehm, uh, uh, uh, op, op de plaats rust. Sir, yes sir! Jeffrey, even zitten. Uh, kunnen, we, kunnen we nu even gewoon praten? Zeker, Dolf. Moi. Uh, Jeffrey, jij bent een, een spoorcommando. Uh, dat klopt. Uh, ik begin met begin, hoe word je spoorcommando? Ja, daar groei je een beetje in. Mm, nou, vertel. Nou, ik zat jarenlang op uh, de afdeling uh, crediteuren. Dat lijkt me toch iets heel anders. Ja, maar uh, regio, gooi en vechtstreek. Hè? Dus... Mm, nou, dan is een kleine stap. Ja, ja, en toen kwam dit voorbij. Ik dacht, uh, Jeffrey, dit is je kans, jij wordt toch nog commando. En, en dan, hoe, hoe bereid je je voor op deze totaal nieuwe functie? Ja, Rembo uh, Rambo kijken, Apocalypse Now, The Deer Hunter, Tour of Duty, Finding Nemo. Finding Nemo? Ja, dat vind ik zo ontroerend. En verder paintballen, laser gamen. Crunches, hardlopen. Nee, nee, nee, we gaan niets weten, hè? Oké, okay, dan ben je ineens commando. Uh, je zit hier ook ja, in vol ornaat. Wat heb je zoal uh, bij je? Uh, Kogelweerend vest, handboeien, Kevlar-handschoentjes, ninja-masker, infrarood-kijkertje, zaklamp. Ja, en je hebt een ketting om met twee... Uh, het zijn een beetje, een beetje rare hangers. Wat zijn dat? Ja, van iedere koper die ik betrap, snij ik een oor af en die hang ik aan deze ketting. Als een soort van uh, trofee. Gadverdaad. Ik ben bang dat jij iets te veel naar oorlogsfilms gekeken hebt. Ja, een goede voorbereiding is alles. Oké, okay, tellen staat nu op. Nou, ik zie uh, op twee koperdieven, zie ik. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje vals heb gespeeld. Ik heb van de eerste koperdief meteen maar allebei de oren afgesneden. Je moet je zelf een uh, beetje op gang helpen. Ja, en met maar één oor aan een ketting loop je natuurlijk toch een beetje voor lul Juist. in het commando-team. Ja, absoluut. Uh, koperdief, die laat het voorlopig wel uit zijn hoofd. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik in dit geval per abuis iemand van uh, service en onderhoud te pakken had. Ai. Ja, ik zat er uh, even naast. Ontstoken ogen. Jij ook al? Ja, ja, ja. En de adrenaline spuit door je aderen. Ik dacht, ik, ik heb er een. Ja, dan zie je zo'n fluoriserend hesje en zo'n bouw helemaal snel over het hoofd. Nou, goed. Als ik nou iemand met twee afgesneden oren zie, weet ik in ieder geval zeker dat hij van ProRail is. Ja, of het is de geluidstechnicus van LA The Voices, natuurlijk. Ik zie dat jij ook een, een, ja, een dienstregeling hebt. Dat is natuurlijk uh, zodat je weet uh, precies hoe laat de trein langskomt. Oké, okay, ga jij deze grap maken of ik? Nou, maak jij maar. Oké, okay, nou, er is dus kennelijk een dienstregeling bij de NS. Misschien moeten ze die ook eens aan de machinisten uitdelen. Kijk of dat helpt. Oké, okay. wat is jullie doelstelling als spoorwegcommando? De bedoeling is uiteindelijk dat met behulp van onze inzet medio 2026 84% van de treinen wel op tijd rijdt. En gaat dat lukken? Ga jij deze grap maken of ik? Ah, ik maak hem wel. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik ook, Dolf. <laughs> Platform One. It's time to Iedereen het voortdurend over dat Rijksmuseum heeft dat volgende week wordt heropend. Terwijl gisteren in Eindhoven het Philipsmuseum is geopend. Als je met de trein naar Eindhoven komt, arriveer je direct al in het eerste Philipsmuseumstuk. Want het stationsgebouw van Eindhoven ziet eruit als een Philipsradio. En op het pleintje voor het station staat een levensgroot standbeeld van Anton Philips, de vader van Frits Philips. Van Frits staat 100 meter verderop een standbeeld. Op de markt, precies op de goede plaats. Want de Apostel Philippus, naar wie Philips is vernoemd, is de patroonheilige van de marktkooplui. Heel Eindhoven ruikt naar Philips, zoals Strijpes, momenteel de hipste wijk van Nederland, die uit oude Philipsgebouwen gebouwen bestaat. En neem het Philips Stadion, waar PSV speelt. PSV betekent ook Philips Sportvereniging. Ik ga wel eens naar een wedstrijd van PSV kijken... en als ik daarna naar huis fiets, vraagt onderweg altijd wel een voorbijganger... wat Philips heeft gemaakt. En dan moet ik voor mijn antwoord wel even afstappen. Gloeilampen, de fili -shave, de lady -shave, waterkokers, koffiezetapparaten... strijkijzers, stofzuigers, telefoons, sapcentrifuges, staafmixers, noem maar op. En dan die hele medische apparatuur nog. Zonder de hulp van Philipsapparaten had de beruchte arts Janse Steur... nog veel meer slachtoffers gemaakt... En radio's en televisies heeft Philips natuurlijk ook volop geproduceerd, zelfs voor Noord-Korea. De mensen daar hebben bijna niks, maar godzijdank wel een Philips-televisie. En dan was Philips ook nog actief op de seksmarkt met de Warm Intimate Messenger, afgekort de Wim. Een prachtig erotisch massageapparaat met een kilometerteller erop. Toen dat een paar jaar geleden uitkwam, heb ik er meteen een gekocht... en opgestuurd naar de aanstaande koning en koningin... in de hoop dat ik Maxima daarmee in de stemming zou kunnen brengen... om ermee akkoord te gaan, zoals ik in een begeleidend schrijver had verzocht... dat Willem-Alexander zich zou laten kronen tot koning Wim I. Maar ik vermoed dat de RVD het apparaat onderschept heeft... van koning Wim I gaat er niet komen. En dat is bijzonder jammer, want als het wel zou gebeuren... zou daarmee ook het probleem opgelost zijn van het lied... Oranje boven, oranje boven, lang leven de koningin. Dat had dan mooi kunnen worden, lang leven de koning Wim. De Nachtwacht, de Nachtwacht, waarmee het Rijksmuseum volgende week weer gaat pronken, hoort trouwens eigenlijk in het Philipsmuseum te hangen. Dat prachtige licht op het schilderij is overduidelijk het licht van een Philips gloeilang avant la lettre. Het doek heeft ook de bijnaam de Nachtwacht. Dat is de Nachtwacht op licht uit Eindhoven. Ah. Guus Meeuwen zingt het ook. In Brabant, daar brandt nog licht. Brabant is een verhaspeling van Ba brand in de tand van Rembrandt. Ba en Rem is samen barem, een soort spelling van baren. Brabant en Rembrandt hebben samen het licht gebaard. Guus Meeuws geeft elk jaar ook een reeks van concerten in het Philipsstadion. Onder de noemer Groots met een zachte G, dat is de G van Gloeilamp. De echte titel van de nachtwacht zegt het trouwens ook de compagnie van kapitein enzovoort. De compagnie, dat is altijd ook de bijnaam geweest van het Philips bedrijf in Eindhoven, de company. En dan is er ook nog de grote bijdrage van Philips aan de Nederlandse taal... zoals de prachtige reclameslogans die het bedrijf heeft gemaakt. In 1954 hadden ze er een voor autoradio's. Muziek in de auto leidt niet af, maar brengt afleiding. Dat is zoiets als het steekt niet uit, maar het is uitstekend. <lacht> Jarenlang had Philips ook een interne taalcommissie die zelfs een heus taalboek uitbracht, het juiste woord. Daarin gaf de commissie aan welke woorden Philips mensen wel en niet mochten gebruiken. In de editie van 1961 werd het woord computertaboe verklaard. Daarvoor in de plaats moest men elektronische rekenmachine zeggen. Die historische vergissing, waardoor Philips nooit een grote speler op de computermarkt is geworden, wordt in het Philipsmuseum mooi in beeld gebracht via een paar oude elektronische rekenmachines. Nee, dat Rijksmuseum dat zal best aardig zijn, maar ik raad iedereen aan toch eerst naar Eindhoven af te reizen. A kiss my lover brings He brings to me Just got- In de jaren 70, vooral bekend geworden met de disco-hit What a Difference a D-Makes. Maar in de jaren 60, toen maakten ze deze cover van een Beatlesliedje. And I Love Her werd dan And I Love Him. Je hoorde de stem van Esther Phillips de voor de column van Wim Daniels. Uitgesproken afgelopen zaterdag in speakers Met Koppen. Dat werd voorafgaand door een oude plaat van Clint Eastwood en General Saints. Stop the train. Je hoorde het cabaret. Met Olaf Janssen, uitspekers met koppen, de Rootschriders met Concrete Jungle. Een hommage aan Bob Marley en er was de column van Hans Lebbes Kortom. Bij elkaar het leukste uitspekers met koppen van afgelopen zaterdag. Nog één uur. nacht ging anders na het nieuws van vijf uur. En dit voor tricky. For the Cause if I change my stride Then I'll fly But nothing's changed I feel the same It's just sure the day